Michel Koenen met het NOS-journaal. De Turkse ministerraad op toestand in Turkije. Eigenlijk zou die overmorgen aflopen, maar hij wordt nu, als het parlement er ook nog mee instemt, weer met drie maanden verlengd. De noodtoestand werd uitgeroepen na de mislukte koep van afgelopen juli. Hij werd twee keer eerder al verlengd. Door de noodtoestand kan de regering nieuwe wetten invoeren zonder het parlement te raadplegen. Ook hebben verdachten minder rechten. Eerder vandaag zei president Erdogan dat hij de kritiek dat zijn referendum over de grondwetwijziging niet eerlijk is verlopen onzin vindt. Hij noemt het referendum dat hij nipt won de meest democratische verkiezingen ooit. Ook zei Erdogan dat hij het kritische rapport van Europese waarnemers zal negeren. En daarin staat onder meer dat nee-stemmers geïntimideerd werden en het ja-kamp veel meer aandacht kreeg in de media. In de Amerikaanse staat Maryland is een legerhelikopter neergestort op een golfbaan. Volgens Amerikaanse media is één inzittende omgekomen. De twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een ooggetuige vloog de helikopter vrij laag over de golfbaan toen hij ineens crashte. Kensington is de grote winnaar geworden van de 3FM Awards. Ook vorig jaar won de band uit Utrecht al de meeste prijzen. Kensington won de award voor beste album en beste podiumact. De publieksprijs voor beste popsong ging naar Chef Special met Amigo. De andere winnaars waren rapper Boef die met Habiba de beste video maakte. Martin Garrix was de beste soloartiest en broederliefde de beste groep. Het weer vanuit het noorden meer buien met kans op natte sneeuw. Het koelt af tot iets boven nul. Overdag vallen er in het zuiden nog buien. Verder geregeld zon bij zo'n 10 graden. De dagen daarna droog en regelmatig zon. Maar in de nacht wel kans op nachtvorst. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Just trying to find love www.zfmzandvoort.nl For van Zandvoort voor